Juryvoorzitter Robert Dijkgraaf maakte de winnaar bekend in het programma Nieuwsuur. De jury roemt de ongeëvenaarde veelstemmigheid van het boek. Antonio maakt Van der Heijden een reconstructie van de laatste dagen van het leven van zijn zoon. Ook beschrijft hij herinneringen. Van der Heijden was zelf niet bij de prijsuitreiking in het Amstelhotel. Sinds de dood van zijn zoon komt hij nauwelijks meer de deur uit. CDA-kandidaat lijsttrekker Bleker wil op langere termijn af van kernenergie...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 De Colombiaanse terreurorganisatie FARC bevestigt dat ze een Franse journalist heeft gegijzeld. De verslaggever verdween vorige week tijdens een gevecht van het Colombiaanse leger met FARC-strijders. De Fransman deed verslag van de strijd, maar volgens de FARC maakte hij propaganda voor het leger. De terreurorganisatie ontvoerde vroeger vaak mensen, maar beloofde kort geleden daarmee te stoppen. De FARC houdt sinds vorige maand geen agenten militairen en politici meer vast, nog wel een onbekend aantal burgers.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 De bouwvakker was juist bezig om het dak te repareren. In het paleis van de Spaanse koning is vorige maand een antieke cello gebroken. Op vrijdag de 13e wilde deskundigen het instrument van de Italiaanse bouwer Stradivarius fotograferen. Ze zetten de cello op een tafel, maar er viel die vanaf en de hals brak in tweeën. De Stradivarius werd destijds aangeschaft door koning Philips V, die Spanje begin 18e eeuw regeerde.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 Sullivan was ook de beste van de wereld in 2001, 2004 en 2008. In dat laatste jaar speelde hij in de finale ook tegen Carter. Het weer. Vannacht in het westen wat regen. Minima van 6 tot 10 graden. Ook morgenochtend in het westen af en toe regen. In het oosten eerst nog wat zon. Smiddags overal kans op een bui. Het wordt 14 tot 20 graden. De dagen daarna nog wat warmer, maar de kans op een bui blijft aanwezig. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Eva Jinek. Het was geen verpletterende nederlaag, maar desalniettemin een nederlaag. Voor de kleine, grootse Sarkozy moet het een ondraaglijke klap zijn. Hoe zou zijn geliefde Carla dat opvangen? Hoe troost haar eigen Napoleon thuis buiten de nieuwsgierige blikken van de buitenwereld. Ik heb er niet eerder zo intens naar verlangd om een insect te zijn. Een vlieg, om precies te zijn. Een doodgewone Franse vlieg binnen de muren van het Élysée paleis Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Het eerste debat tussen de potentiële leiders van het CDA... die vond vanavond plaats. Wie wist sterk te debuteren? Was het eerlijk helder Henk of toch een van de minder bekende dames? Hans Andringa was erbij en praat ons bij. Van CDA-verkiezingen naar verkiezingen in Syrië. Althans, het is maar wat je verkiezingen noemt. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom is in Damascus en hij vertelt ons wat hij heeft kunnen en mogen zien. En met Abraham Miro, een Syrische Nederlander... praten we door over de laatste stand van zaken in zijn land. Om vijf voor twaalf kijken we met Wauke van Schenneburg in haar glazen bol... om te zien hoe het Nicolas Sarkozy in de toekomst zal vergaan... En we gaan het hebben over deze vrouw. Niemand minder dan de hoge priesteres van de Soul. Nina Simone inderdaad. De zangeres Sabrina Stark speelt haar in een nieuwe voorstelling. En Gerrit de Bruin was jarenlang een van haar beste vrienden. We horen ze allebei... Over de legende, Simon. Nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag, 7 mei. Het is the day after in Europa. Politici maken de balans op na de verkiezingen in Griekenland en Frankrijk. In die landen werd tegen de zittende macht, tegen bezuinigingen en tegen Europa gestemd. Deze Griek is trots op de verkiezingsuitslag. Het laat zien dat het volk niet bang is voor een catastrofe. Het is een dat het de niet voor catastrofe want het wordt moeilijk en volgens sommigen bijna onmogelijk om een regering te vormen. De grote winnaar, de radicaal linkse partij Syriza, sluit een coalitie uit met partijen die onder de druk van Europa voor de mega-bezuinigingen stemden. We cannot cooperate with parties that supported the super austerity packages and the, uh, two memorandums for Greece. So our, our response will be negative. En de nieuwe president van Frankrijk, de socialist François Hollande, is ook niet zo'n fan van alleen bezuinigen. Hij wil ook investeren. En dat is slecht nieuws voor Bondskanzelier Merkel, die vasthoudt aan een begrotingstekort van maximaal 3%. We in Deutschland zijn der Meinung, dass der Fiskalpakt niet zur Disposition steht. Die begrotingsregels staan, wat Merkel betreft, dus niet ter discussie. Zweitens glaube ik, dass wir niet nach Wahlen, seien sie in grote of kleine Ländern, alles, wat we schon mal beschlossen haben, wieder zur Disposition stellen können. Dan kunnen we in Europa niet meer arbeiten. Maar creëert de Eurocommissaris voor werkgelegenheid soms al wat ruimte. Hij zegt regels zijn regels, maar soms moet je ook pragmatisch zijn. Rules should be applied in practice, if necessary, in a pragmatische way. En dan naar Syrië. Daar was het de dag van de parlementsverkiezingen. President Assad wil zo laten zien dat hij werk maakt van democratische hervormingen. Voor het eerst mocht ook een aantal andere partijen dan de baatpartij van Assad meedoen. Een positieve ontwikkeling zegt deze man. By, uh, the new law there is many uh, organization other than uh, al-Bass. That's a good thing. Yeah, I believe in President Bashar al-Assad. Uh, he will uh, share power with other people. De oppositie boycotte de verkiezingen. Assad wil de macht niet delen en volgens deze man is hij een oorlogsmisdadiger die niet inzit over het welzijn van zijn volk. Bashar al-Assad, mojrrim harb, Bashar al-Assad la yafqa shay' fil insaniyah. En dan Rusland. Daar is Vladimir Poetin beedigd. De komende jaren is hij weer president. Vladimir Vladimirovich Poetin. Klinkt. narodov. Vanwege de beediging was een groot gebied rond het Kremlin afgezet. Maar op een andere plek in Moskou werd tegen Poetin gedemonstreerd. 120 mensen zijn opgepakt. En iets totaal anders, zomergasten. In de wereld draait door werd bekendgemaakt wie het programma deze zomer presenteert. De nieuwe presentator van Zomergast is de Belgische, Jan Leijers. Yeah. De schrijver, filosoof en VRT-presentator voelt zich vereerd. Het voelde een beetje zoals opgeroepen worden voor de nationale ploeg. Je zegt natuurlijk ja, mm -hmm. maar, maar wel met een beetje een spanning van hoe. En vanavond werd in het Amstelhotel in Amsterdam... de Libris Literatuurprijs toegekend aan Aft. Van der Heijden... voor zijn roman Tonio, een requiem voor zijn overleden zoon. Zelf is Van der Heijden vanavond niet aanwezig... maar zijn uitgever Henk Prupper van de Bezige Bij... nam de prijs in ontvangst. Goedenavond, meneer Prupper en gefeliciteerd ten eerste. Heel hartelijk dank, Eva. U neemt de prijs namens Adrie van der Heijden in ontvangst. Heeft u hem vanavond nog gesproken na de uitslag? Nog niet, maar ik ga dadelijk na deze uitzending naar hem toe... om hem zelf te kunnen feliciteren. Uh, ja, ik ben natuurlijk niet alleen maar heel blij uh, voor, uh, voor, voor hem... maar ook voor de literatuur en misschien ook wel voor de boekhandel. Uh, ik denk dat dit voor, uh, eigenlijk voor alle partijen die uh, nou ja, bij het boek betrokken zijn... echt een heel belangrijk uh, moment is. Mm -hmm. Het boek is al uh, door veel mensen vele malen geprezen... Hoe ervaart hij de lof die het boek voortdurend heeft gekregen... tot aan dit moment, nog voor de prijs zelfs? Ja, Adrie is natuurlijk eigenlijk een ongelooflijk bescheiden man... of gewoon zijn oeuvre van uh, een zekere, uh, misschien wel gezonde overmoed uh, getuigd. Hij uh, is heel erg goed in staat om uh, zijn eigen werk te beoordelen... en het belang ervan te beoordelen. Hij heeft... Met dit boek nooit geprobeerd om dat te bereiken wat hij met andere boeken wilde doen. Namelijk een soort van ja, superboek schrijven. Een soort van uh, literaire roman die, die, die alles slaat. Hij heeft hier geprobeerd om juist heel aardig te zijn. En uh, niets meer te doen dan te proberen om ja, de stem van Tonio uh, te redden. En hem terug te halen uit, uit sferen waarin die voor hem uh, verdwenen was. En, uh, ja, dat is, vind ik, zijn fenomenale pre prestatie... Die, uh, die, die je ook niet kunt uh, afdoen met uh, goed of slecht. Het, het staat eigenlijk boven. Mm -hmm. Begrijp ik heel goed. Henk Krupper van de Bezige Bij, hartelijk dank. En straks na twaalf is de redacteur van Van der Heijden... Thomas van den Berg een uur lang te gast in Casa Luna. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Mariel Hagman... de kranten van morgen alvast voor ons gelezen... Ja, Trouw ziet een parallel tussen de uitslag van de verkiezingen in Griekenland en de keuzes die Geert Wilders maakt. Voor zijn nieuwste vijandbeeld smeet Wilders het Europese crisisbeleid en de slinkende portemonnee van de Nederlander moeiteloos aaneen. De krant noemt dit een explosieve mix en wijst daarbij op de politieke omwentelingen in Griekenland en Frankrijk van het afgelopen weekend. Volgens Trouw is er sprake van een afstraffing van de zittende macht. Daaruit blijkt dat een politiek project dat onderweg de steun van de burgers verliest... in het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 Politiekorpsen pesten agenten weg die door hun werk getraumatiseerd zijn geraakt. De korpsen negeren agenten die met psychische klachten thuis zitten... of ze dwingen hen om ontslag te nemen... of ze proberen op slinkse wijze van de agenten af te komen. Het AD heeft dit gehoord in gesprekken met politiemensen. Ze klagen over machtsmisbruik, intimidatie, pesterijen en manipulatie. Volgens de krant zijn de politiebonden hier woedend over. Zeker veertig agenten zijn verwikkeld in juridische procedures. Ze willen erkenning dat de posttraumatische stress die ze hebben opgelopen een beroepsziekte is. Verschillende korps hebben een dringende oproep van minister Opstelten voor die erkenning naast zich neergelegd. Het angst voor forse claims, zo valt te lezen in het AD. De Telegraaf gaat er nu al vanuit dat, een week na de invoering... de Wietpas uitdraait op een blamage. In Limburg, Brabant en Zeeland zijn de problemen niet van de lucht. Er is een toename van illegale straathandel. De politie in Maastricht zegt al lang blij te zijn... dat er nog gewoon kan worden gewinkeld. En wekt volgens de Telegraaf niet de indruk te weten... hoe de illegaliteit moet worden aangepakt. Coffeeshops in andere provincies waar de pas nog niet geldt... profiteren van een toeloop van drugstoeristen uit alle windstreken. Dat probleem was te voorzien door de gefaseerde invoering, meent de krant. Al is er de hoop dat het zich vanzelf oplost wanneer de strenge regels landelijk van kracht zijn. Het blijft tobben met de OV-chipkaart. De kaart is handig, stukken duurder en de communicatie faalt. Spits schrijft dat de ombudsman voor het openbaar vervoer, het OV-loket... in de eerste periode van dit jaar een record aantal klachten heeft binnengekregen. Zo zijn de gebruikers van trein, bus, metro en tram... tientallen procenten meer kwijt voor hetzelfde traject. Bij gezinnen met meerdere abonnementen is er sprake van een lastenverzwaring. De ombudsman wijst erop dat de prijsstijging niet heeft geleid tot meer service... Daardoor neemt bij het publiek de weerstand tegen de OV-kaart alleen maar toe. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ah, zo kunnen we alvast wennen aan zijn stem. Jan Leijers van Soul Sister, The Way to Your Heart. Maar natuurlijk ook, dat weten we sinds vanavond... de nieuwe presentator van de zomergasten. De CDA-lijsttrekkerkandidaten hadden vanavond... op de eerste campagnebijeenkomst de kans om hun eigen geluid te laten horen. Dat bleek een nogal grote uitdaging. Ondanks het optimisme van partijvoorzitter Rutte Peto. Wij missen nog één ding. Een lijsttrekker. En ik ben er hartstikke trots op dat we vandaag zes kandidaten hebben... Ik beloof u, wij gaan er een mooi feestje van maken. En we zijn er klaar voor. Uh, en in de derde plaats... En dan... Oh. Hoort u mij? Dankjewel. Doet Deze doet het zomaar. Goedenavond, Rotterdam. Ja, we doen het toch zo. Bent u er allemaal nog? Oh, laten we hopen dat het niet erg symbolisch is. Voor ons in Rotterdam zit onze politiek, politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, dit lijkt me toch wel een ramp voor de mensen in de zaal, maar helemaal voor de kandidaten. Ja, dat moet echt een ramp zijn. Want ja, als je geluidsproblemen hebt, je kan er zelf niks aan doen. En ik mag hopen dat deze bijdrage helemaal goed doorkomt. Maar voor die kandidaten uh, hadden we wel een probleem... dat zij zeker hier in uh, de kerk in Rotterdam niet goed uh, uh, ja, uit de verf kwamen. En dat is natuurlijk jammer. Want zeker voor zo'n eerste bijeenkomst is altijd veel aandacht. En dat is dan toch een uh, gemiste kans. En het komt ook niet zo professioneel over als je als... ...partij die het land weer wil regeren, die verantwoordelijkheid wil nemen... ...op zo'n belangrijk punt niet het geluid goed kan regelen. Jammer dus. Ja. Ben je inhoudelijk iets uh, wijzer geworden? Nou, dat was eigenlijk ook wel lastig, mede door het uh, geluid. Maar ja, al die kandidaten, of het nu uh, Sibron Buma is... ...of uh, uh, Lisbeth Pies, uh, de wethouder uit... Burmerend, Mona Keizer, Marlene Thorenburg, het Kamerlid. Marcel Winters, Wintels. Ze hadden allemaal een beetje die bestuurlijke inslag. Uh... Ja, het leek wel alsof ze nog echt in de stemming moesten komen dat dit een campagne is. En dat je dus ook wat meer campagnegeluid uh, moet laten horen. Maar ja, dat was er niet echt. Je hoorde ook weinig visie van waar het midden het CDA uh, naartoe moet. Wat dat betreft, ja, de spreekwoordelijke inspiratie, die was er vanavond uh, uh, niet. En wat eigenlijk ook opvallend was, er werd wel gesproken over de woningmarkt... en over bestuurlijke regels minder worden, geen woord over de PVV... Hmm, veelzeggend zou ik zeggen. Veelzeggende zwijgzaamheid. Wat was de indruk? Ja, maar je had die... natuurlijk verwacht dat dat wel een onderwerp zou zijn. dat ja. hier aan de orde zou komen. om in elk geval verantwoording af te leggen. over dat deel van uh, de CDA-geschiedenis. van uh, de laatste anderhalf jaar. Maar dat werd dus zorgvuldig vermeden. Um, even als we naar de individuele kandidaten kijken. hoe kwamen ze bij jou over? Nou, allemaal toch wel een beetje onwennig nog. Het leek wel alsof de aandacht op deze eerste bijeenkomst... Uh, ja, alsof ze allemaal een beetje uh, lam geslagen waren. Het debat, voor zover aanwezig, dat, dat, dat vlakkerde een beetje op... toen uh, Henk Bleker op een gegeven moment aan het woord kwam. En het geluid was op dat moment uh, uh, eindelijk goed ingesteld. En hij kwam eigenlijk met de eerste politieke opmerking. En die ging over groene energie en over kernenergie. Ik vind dat weer Nederland...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 de toekomst. Ik weet dat het een breuk is. En het is zeker een breuk, want uh, ja, het huidige demissionaire kabinet... had toch wel echt plannen om uh, kernenergie ook in de toekomst te gaan gebruiken. En let op de woorden van Bleker. Hij zegt op de lange termijn. Mm. Dus hij wekte wel de indruk van een statement af te leggen... maar hij is dus nergens op vast te leggen. En in feite geldt dat voor alle kandidaten vanavond. Het bleef allemaal een beetje vaag en je mag hopen woensdagavond in Groningen, dat het een goede herhaling wordt met een betere inzet... en dat ze daar meer de kansen grijpen die zo'n avond biedt. Ja, met een beetje pit ook. Um, even iets anders, Hans. Uh, bij GroenLinks is het lijsttrekkerschap van Jolande Sap uh, niet onomstreden. Er zou een uitdager zijn, hoorden we vanavond. Ja, Tofik Dibi zou zich uh, gemeld hebben. Hij zou een brief hebben geschreven naar de kandidatencommissie. Nou, die hebben we vanavond natuurlijk even gebeld. Daar willen ze officieel nog niets uh, bekendmaken. Want morgen is er een bijeenkomst. De eerste bijeenkomst van die kandidatencommissie. En dan worden de brieven gelezen. En dan uh, wordt dan, uh, waarschijnlijk begin volgende maand... pas duidelijk of er meerdere kandidaten zijn. Maar het lijkt mij zo dat als nu al het gerucht gaat... dat Dibi zich kandidaat gesteld heeft... Dat dat in elk geval iets dat de komende dagen wel teruggaat en wel of niet bevestigd wordt. Maar het feit dat er iemand anders is, zou zijn, in de vorm mm -hmm. van Tovic Dibi die zich kandidaat stelt. Dat houdt in elk geval in dat Jolande Sap niet helemaal zeker is van, van haar lijsttrekkerschap. En dat zegt natuurlijk ook iets over de positie van Sap als aanvoerder van GroenLinks. Ja, nou we gaan het merken de komende dagen. Aan de telefoon ook Elspet Etty, goedenavond. Goedenavond. Net als bij de vorige verkiezingen, Watje, zoals dat heet in Mooi Nederlands voor ons ook deze verkiezingen bij het CDA. Wat is je vanavond opgevallen? Uh, nou, in de eerste plaats het amateurisme. Je, je waande je in het dorpshuis. <lacht> en dat, ja, dat vond ik echt een beetje, een beetje teurig. En het had niet alleen met het uh, haperende geluid te maken, maar het had... Ook te maken met het feit dat ze niet een onafhankelijke journalist... of een onafhankelijk ander iemand tot voorzitter gebombardeerd hadden... of tot gespreksleider. Mm. Er zat nu een doorgewinterde uh, CDA, Ton Roericht... die eigenlijk alle uh, pijnpunten of verschillen uh, listig uit de weg ging. Maar ik ben het er niet helemaal mee eens dat er geen... Uh, ...meningsverschillen en echte politieke verschillen naar voren kwamen. Een heel belangrijk punt was dat Henk Bleker op een gegeven moment zei... ...dat hij anderhalf jaar kabinetsbeleid eigenlijk tot inzet van de verkiezingen wilde maken... ...van de komende verkiezingen. Mm -hmm. Nou, als er nou een onafhankelijk gespreksleider was geweest... ...dan had hij natuurlijk onmiddellijk doorgevraagd en aan Lisbeth Spies gevraagd... ...van hoezo u heeft er al afstand van genomen van die anderhalf jaar kabinetsbeleid op een aantal... Uh, uh, ...belangrijke punten. Dus dat vond ik jammer dat ze, dat ze dus... Uh, uh, ...dat, dat PVV-punt, zou ik maar zeggen, hè? die, ja, die hete hangijzer, natuurlijk. Dat dat dan niet beter uitgelicht werd. Ik denk dat het afgesproken werk was. En dan was er nog uh, één punt... ...en dat werd naar voren gebracht door Madeleine van Torenburg... ...die duidelijk maakte dat er een verschil in opvatting is over Europa. En zij uh, zei uh, uh, zo van ja... En, wie gaat er nou voor zorgen dat de PVV er niet vandoor gaat met het anti-Europa-standpunt? En daar had natuurlijk ook over doorgepraat moeten worden. Want dat wordt natuurlijk wel degelijk een punt bij die verkiezingen. Ja, nou ze hebben woensdag een kans op herhaling in Groningen. Dus wellicht dat ze het oppakken. Um, ik weet dat het nog vroeg is, uh, Elspet, om dit te vragen. Maar als je toch je geld op een paardje moet wedden, wie zou de beste keuze zijn voor het CDA? Uh, Buma, uh, denk ik. En uh, ik denk dat het ook wel duidelijk is dat hij het woord. En hij hield zich niet voor niks vanavond zo uh, uh, uh, op de vlakte. Kijk, hij heeft, uh, uh, hij heeft de beste papieren, natuurlijk. En uh, ik denk eigenlijk dat het een gelopen race is voor hem. We gaan het meemaken. Elspet Etty, hartelijk dank. En Hans-Andringra, jij ook, dankjewel. No, mm -hmm. And love natuurlijk, van Bob Marley. We gaan naar Syrië. De oppositie noemt het een schertsvertoning en boycotte de parlementsverkiezingen van vandaag volkomen. Jan Eikelboom, verslaggever voor nieuwsuur, is nu in Syrië. Goedenavond, Jan. Dag Eva. Verkiezingen in Syrië, Jan. Het land zit toch midden in een verwoestende burgeroorlog. Hoe kan dat? Ja, het is natuurlijk ook een, een enigszins absurde situatie. Uh, terwijl er in de ene helft van het land zwaar wordt gevochten, wordt er in Damascus gedaan. Alsof er helemaal niks aan de hand is en alsof je gewoon democratische verkiezingen kunt, uh, kunt houden. Uh, het heeft me eerlijk gezegd ook verbaasd dat ze gewoon zijn doorgegaan. Maar ja, wat het regime van Assad wil laten zien aan de buitenwereld is dat ze wel degelijk bezig zijn met democratische hervormingen. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ze stappen zetten, dat ze de oppositie tegemoet komen. Ja, en dat signaal, dat ze toch per se afgeven, ondanks het geweld wat ook vandaag weer voortduurde. Wat heb je vandaag allemaal te zien gekregen van die verkiezingen? Niet zo heel veel, moet ik eerlijk uh, zeggen. Wij uh, mochten alleen uh, onder begeleiding van een uh, medewerker van het ministerie van Informatie een, een, een paar door de overheid geselecteerde stembureaus bezoeken. Die stembureaus, je raadt het al, die, staan, uh, die stonden in wijken waar uh, Assad sterk vertegenwoordigd is, waar zijn aanhang zit, een aantal christelijke wijken van, uh, van Damascus, uh, waar de opkomst dus hoog was. Ja, daar mochten we even komen kijken, want het gezien wil natuurlijk laten zien dat het volk deze, deze verkiezingen steunt daarmee krijg je natuurlijk eigenlijk geen beeld van, van, van de echte opkomst of hoe er echt wordt gedacht. Wat we zagen, moet ik eerlijk zeggen, maakt een enigszins rommelige indruk. Iedereen uh, is niet in die, die scambureaus wat, wat kriskras door elkaar. Het is de bedoeling dat je uh, geheim kan stemmen. Uh, dat betekent dat er uh, ja, doeken werden opgehangen, daarachter kun je dan stemmen. Als je dan zo'n doek opzij trok, dan zag je dat er niet één, e maar er zo'n vijf, zes mensen tegelijk. Aan het stemmen waren, elkaar aan het adviseren waren. Daar konden we gewoon met onze camera bij komen. Uh, op een goed moment zagen we een man die had per ongeluk ongeldig gestemd. Die, zei, die, die liep snel naar de man van het stembureau en zei: Ja, ik heb ongeldig gestemd. Mag ik een nieuw stembiljet hebben? Die kreeg zonder enig probleem een nieuw stembiljet. Van die dingen die ja, voor een kiesraad in Nederland absoluut onaanvaardbaar uh, zouden zijn. Maar in, in Syrië, ja, ik had niet de indruk dat de mensen zich daar nou echt heel erg aan storen. Morgen brengt uh, Kofi dan een rapport uit over Syrië. Je bent ook met de VN-waarnemers op pad geweest. Heb je het idee dat zij wel iets van de echte Syrische werkelijkheid te zien hebben gekregen? Nou... Wat we opgeven is dat ze in ieder geval alle medewerking krijgen van de Syrische autoriteiten. We zijn een uh, dagje met ze op pad geweest en ze worden zonder probleem overal doorgelaten. Ze krijgen alles te zien wat ze willen zien. Uh, er wordt geen enkele belemmering opgeworpen. Ook wij als journalisten, als we meegaan met de VN, dan kunnen we gewoon vrij rondreizen met iedereen praten. We degene geen de begeleider bij ons. Maar je kunt je inderdaad afvragen of de vn of, of waarnemers op dat moment wel de echte Syrische werkelijkheid... Voorgespiegeld krijgen. Mensen die wij spraken in dorpen waar we kwamen met de waarnemers, die zeiden: van ja, op dit moment is alles rustig. Alleen straks, als de waarnemers weg zijn, dan wordt er wel weer gewoon geschoten. En tot slot, Jan, kort, wat verwacht je dan van het rapport van de VN? Ik denk uiteindelijk dat dat, dat, dat, dat Kofi Annan voorzichtig optimistisch is. Want uh, hoe je dit ook bent of niet, de waarnemersmissie wordt meer en meer uitgebreid. En in de steden waar de waarnemers komen, in Homs bijvoorbeeld, zitten op dit moment negen waarnemers, op zitten er vier. Het geweld neemt heel langzaam, maar toch af. Er komen per dag minder doden. Een week of twee geleden was het nog heel normaal. Ja, voor zover je van normaal kan spreken. Maar uh, hadden we dagen met 100, uh, 100, 100, 100, 100 dodelijke slachtoffers. Dat hebben we de afgelopen uh, week eigenlijk niet meer gezien. We zijn vier, vijf slachtoffers per dag. Soms 20. Heel langzaam zie je dat het aantal doden afneemt. En uiteindelijk, ja, wat is het alternatief? Er is geen plan B. De Verenigde Naties, zo en Kovieland zullen geneigd zijn om te zeggen: van ja. Uh, het gaat de goede kant op. Laten we het, vo het vooral nog een kans geven. Jan Eikelboom vanuit Syrië, dankjewel. Bij ons nu Abraham Miro, Syrische Nederlander... en actief in de Syrische oppositie in het buitenland. Goedenavond. Goedenavond. U heeft meegeluisterd. Uh, Jan Eikelboom bevindt zich ja, evident onder het juk van het Assad-regime... en krijgt dus weinig mee van de oppositie. Jij hebt wel contact met de oppositie in Syrië. Hoe kijken zij naar die verkiezingen van vandaag? Uh, ik denk dat de, de overgrote meerderheid dit als een... Een mislukte, bizarre um, toneelstuk eigenlijk van het regime uh, ziet. En de mensen zeggen: ja, hier zijn we eigenlijk een beetje aan gewend. Um, de, de, de, de noodwet, uh, uh, de Marshallwet, werd uh, destijds uh, een jaar geleden ongeveer opgeheven. Maar honderden, misschien wel duizenden mensen zijn daarna doodgegaan. En kwam een grondwet uh, dat deze moordenaar eigenlijk daarna nog 14 jaar mocht. Uh, volgens die grondwet nog president blijven. En weer eigenlijk zo'n zo uh, toneelstuk waarbij wie wordt uh, gekozen, dat zijn gewoon vastgesteld, zijn mensen van de baaspartij. En partijen die poppetjes zijn van de baaspartij al van tevoren uh, zijn. Al, al, al, al bekend wie gaat winnen. En kijk, als voorbeeld, toen hij, eh, toen dit president Assad zijn eerste speech gaf eh, in het parlement in Syrië. Um, uh, uh, in een half uur werd er uh, negentien keer geklapt dus de helft van de tijd werd door deze poppetjes <laughs> eigenlijk geklapt dus dat zal, ook, dat, dat zal ook weer eigenlijk uh, de soort types uh, worden gekozen ik noem dat eigenlijk helemaal geen verkiezingen dit is, uh, dit is eigenlijk ja, weer een signaal, ik neem jullie eigenlijk niet serieus ik zal doorgaan uh, met moorden. Het is toch bizar dat in, in drie kwart van het land... Wordt gewoon, uh, uh, worden mensen vermoord. Uh, bepaalde delen van de steden zijn volledig verwoest. En, en, en dit, is, dit is een belediging voor Syriërs... dat je met zo'n zo zo belachelijk idee dan komt... verkiezingen. Ja... Ik heb ook een beetje de indruk dat Syrië was een hele poos in het nieuws. Heel erg werd ook heel veel over gesproken. En dat het nu ook een soort weggezakt is. Alsof het vergeten wordt. Dat moet u ook verschrikkelijk vinden. Nou ja, kijk, um, um, dat, dat, dat, is, uh, dat is wel uh, um, het geval. Maar uh, de bevolking stopt niet. Ik bedoel, de afgelopen weken uh, is op iedere vrijdag soms op 700 plekken wordt er gedemonstreerd. Mm -hmm. uh, op op vrijdagen. Dat is ongelooflijk hoog. Dus die mensen blijven toch doorgaan uh, toen dit regime valt. En ik ben ervan overtuigd dat dit regime wel gaat vallen. De vraag is natuurlijk: uh, um, uh, uh, kunnen de Syriërs op eigen houtje doen of moeten ze eigenlijk rug? En wat denk je? Nou, nou, kunnen ik, ze het op eigen houtje? Nou, ik denk ik dat denk, het uh, de initiatief van Kofi Annan uh, en dat er waarnemers zijn uh, uh, geeft de Syriërs een bepaalde zuurstof dat ze toch wel de, uh, uh, op het moment dat de waarnemers er zijn kunnen demonstreren. En Assad is daar bang voor. Op het moment dat honderden waarnemers in het land zijn en overal zijn er waarnemers, dan gaan mensen gewoon op straat, dan massaal. Kijk, Als we waarnemers in Damascus zijn... en al die, die, die barricades worden weggehaald... dan ben ik van overtuigd dat... Honderden duizend Syriërs naar het centrum zullen gaan. En dat punt is nog niet bereikt, maar we denken dat dat punt wel komt. Kijk, over de verkiezing vandaag. Ik heb een aantal mensen in, volgens mij, in bronnen in Damaskus. Die, die ambtenaren, die, die worden gewoon gedwongen om daar naartoe te gaan. Een, paar deel, een deel van die ambtenaren die is als spion, die haalt in de gaten wie komt naar het werk of wie, wie blijft thuis. Dan worden ze in bussen geplaatst en dan gaan ze eigenlijk naar het stembureau. Uh, dus precies zoals uh, Jan eigenlijk net verwoordde. En winkels die. Heel veel winkels hebben hebben, hebben zijn niet geopend. Mensen hebben gestaakt vandaag als protest. Die winkels, die deuren, de slotten worden gewoon opengebroken. D dit, met geweld wil hij zelfs eigenlijk protesterende mensen naar de stembureaus brengen. Dit is de moraal, dit is de mentaliteit van dit regime. Die ongezien eigenlijk wil doorgaan. En de wereld doen geloven dat zij met democratische eh, proces bezig zijn. Terwijl ze eh, het eigenlijk als zand in het oog gooien uh -huh. van de internationale gemeenschap en van Syriërs gelijk. Voorlopig wel mee wegkomen, want u, u zegt: uh, Ik ben overtuigd dat het uiteindelijk het regime van Assad zal vallen. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik zou graag uw optimisme willen delen, maar ik heb dat niet. Nou, nee, Kijk, de Syriërs hebben al 14 maanden iedere dag gestemd. Dit regime moet weg. Dit regime zet de laatste middelen in. Dat is steden voetledig verwoesten, duizenden mensen oppakken... en de bevolking gaat gewoon door. Dat regime, de capaciteit van dit regime is niet oneindig. Wat ik wel ontzettend jammer vind, is dat de, de, de, de, degene die het regime steunt voegt de daad bij het woord. Dus Iran, eh, eh, Rusland... die leveren wapens, expertise en alles. De vrienden van Syrië... Syrië Syrische niet tot niet toe. Is het helaas alleen bij woorden gebleven. Tot niet toe worden de Syriërs... Eh, en dat eh, moet en... Assad toch ook weten? Die moet dat toch ook aanvoelen... dat er niet de internationale wil is om militair in te grijpen. En dat hij denkt, als ik maar even volhoud, dan red ik het wel. Nou ja Kijk, dit is het laatste station. Hè? Uh, hij heeft gelogen tegen de, de Arabische Liga... tegen eigen bevolking eerst. De Arabische Liga, de Turken en uh, de VN is de laatste station... daarna is er geen ander station. Als Kofi uh, als Annan... Um, ik, ik, ik deel de, de, de, de mening van Jan eigenlijk niet. Ik denk dat, dat, uh, dat Anand niet eromheen kan uh, om, om dan te zeggen... dat dit regime eigenlijk het verdrag niet heeft... in ieder geval niet volledig en, en grotendeels niet heeft gevolgd. Um, wat is de volgende stap? Ik denk dat er langzamerhand um, ja, beweging zal komen. Uh, ik blijf uh, in geloven dat de wereld uh, geen uh, tweede Kosovo... Uh, ik zie parallellen. Rusland heeft destijds Milosevic gesteund... Um, de aantal doden komt overeen. Uh, de situatie komt overeen. Ik denk dat uiteindelijk de wereld kan niet haar ogen dicht kan houden. Er moet eigenlijk de Syriërs geholpen worden om af te komen van deze verschrikkelijke ja. dictator. Ik hoor een, een heilige geloof en een overtuiging. Kunt u daar ook een termijn aan verbinden? Kort, tot slot nog eventjes. Hoe lang ja, u denkt. Is one ja, dat is wel een million questions. Ja, ik I know, maar ik, ik uh, probeer het toch. Nou ja, kijk, ik, ik, ik, uh, ik, hoop, ik hoop dat Assad dit de laatste toneelstuk is qua verkiezingen. En dat hij nooit meer de kans krijgt om dergelijke verkiezingen te houden. Um, als je nog optimistischer kan zijn... dan denk ik dat in 2012 of 2013 hopelijk te, tegemoetkomen... zonder deze verschrikkelijke dictator. Nou, we, we zullen zien of dat lukt. Abraham Miro, hartelijk dank. Dank u. En we gaan het zo hebben over Nina Simone... en de nieuwe theatervoorstelling Nina Simone Alive... met zangeres Sabrina Stark. Ik spreek straks met Sabrina, maar ook met Gerrit de Bruin... die lange tijd goed bevriend was met Nina Simone. Meneer de Bruin, goedenavond. Goedenavond. U wilde graag het nummer Feeling Good horen. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar waarom juist dit nummer? Ja, omdat het een, een, een echt, echt weergeeft wat Nina zo goed kon. Dat is namelijk een, een, een song van een ander helemaal haar eigen song maken. Dat, is, dat was een van haar grote kunsten. We gaan er meteen even naar luisteren. We gaan er meteen even naar luisteren.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 And I'm feeling good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 geweldig nummer. Sabrina Stark, zangeres. Goedenavond. Goedenavond. Jij speelt een van de hoofdrollen in de theatervoorstelling Nina Simone Alive. Heb jij iets bijzonders met dit nummer wat we net gehoord hebben? Ja, zeker. Ik heb uh, nou ja, heel veel met dit nummer. Natuurlijk prachtig. En uh, nou ja, het is, ik, ik heb heel veel met de, de muziek van Nina en uh, natuurlijk ook deze song. Ja, meneer De Bruin zei net dat uh, zo tekenend voor haar is... is dat ze een nummer van een ander zo naar haar eigen hand kan zetten. Zo van zichzelf kan laten zijn. Ja, daar was ze echt uh, wel meester in, ja. Dat kon ze echt heel goed, ja. Is ze een groot voorbeeld voor jou? Ja, ze is zeker een groot voorbeeld uh, voor mij uh, als zangeres, um, als performer, um, als zwarte vrouw, haar leven. Um, ja, ik, uh, zeker een groot voorbeeld. En als je, als je dan moet uh, omschrijven wat het precies is wat je in haar bewondert, wat is dat dan? Uh, nou, ze was een hele uh, uitgesproken vrouw die uh, zich ook gewoon, um, nou ja, uitte hoe ze zich, hoe ze zich voelde, uh, dat dat zag je dan. Uh, ze uitte zich gewoon hoe, hoe zij ja wilde um, als performer. Um, was het ook nooit hetzelfde. Het was gewoon hoe ze zich op dat moment voelde. Dat kwam er dan ook uit. En um, nou ja, um, ze was heel uitgesproken en heel open ook. En uh, ja, ze, ja, dat dat ik uh, Dat begon is iets wat je, dat je, wat je ambieert en wat je misschien ook zou willen zelf, om zo te zijn? Um, nou ja, ik, eh, hoe, Nina, hoe zij je was als performer, daar moet je je wel comfortabel bij voelen. Um, uh, ik weet niet of ik precies zo net als haar zou willen zijn. Maar zeker wel um, uh, vrij, je vrij genoeg voelen om jezelf te uiten hoe je dat wilt aan stage. Dat is zeker wel een, uh, iets wat ik... Um ja, als ik voor mezelf wel zou uh, willen. Of, of weet je wel, um, ja, waar ik naar nou opkijk of wat ik bewonder mm -hmm. Begrijp ik. Ja. Meneer De Bruin, uh, u heeft Nina Simone jarenlang van dichtbij meegemaakt. Uh, klopt het beeld dat Sabrina van haar heeft? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is ook, het is ook een beeld wat, je, wat Nina aan je opdringt. Dus, dus wat er allemaal aan filmmateriaal zo van de beschikbaar is... daar zie je gewoon dat eh, de, de, de totale eerlijkheid... en wat Sabrina ook zegt, het, het gevoel van Nina... Nou, zoals ze zich op dat moment voelde... en met haar geniale pianospel... en dat het gemak waarmee ze de, kon zingen... kon ze dat uitdrukken op het moment zoals ze zich op dat moment voelde. En daar ging een zaal, een publiek altijd in mee. Daar is denk ik uh, niemand anders die op haar lijkt. Daarvoor of daarna... Heb ik het gevoel? Nee, ik zou het niet weten. Nee. Ik zou niet weten wie ik namelijk nou Nina Simone kon vergelijken. Ze was zo'n absoluut, absoluut unieke persoonlijkheid. Ja, ze was een goede vriendin, maar het was ook een hele rare vriendin. Ze, ze, had, ze had meerdere kanten. En er waren kanten van Nina waar ik vreselijk blij mee was. En andere kanten waar ik minder blij mee was. Laten Dat we ik... beginnen met de kanten waar u heel erg blij mee was. Hoe zagen die eruit? Nou, het was een bijzondere, intelligente vrouw die meningen had en voor die meningen uitkwam. En nou, je, je kon ook niet met, met smoesjes met eraan komen. Dat, dat, dat werkte niet bij haar. Daar was ze gewoon veel te intelligent voor. En dat, dat was heel plezierig om in de omgang te hebben. Was ze ook een lieve vriendin, zeg maar? Een, ja. een warme vriendin? Absoluut. Het is een hele warme bescheiden en zelfs soms gelegen persoonlijkheid was. het. Echt waar? Dat kan ik me... ja. Als je ziet hoe beestachtig ze op het podium staat... kun je je bijna niet voorstellen. Nee, dat, dat is weer die andere kant van Nina. Nina had heel veel persoonlijkheden. Dat, dat was ook haar, uh, haar geest. En dat was uiteindelijk ook haar probleem. Want uh, u zei al, ze had ook kanten die niet zo aangenaam waren als vriendinnen. Wat, hoe zagen die eruit? Ach, de verschrikkelijke agressie die, uh, die af en toe de kop kon opsteken. Dat, uh, dat was erg moeilijk te hanteren. En was dat... Verbale agressie, ook tegen haar vrienden, ook tegen u bijvoorbeeld? Nou, tegen mij niet zozeer. Maar ik, ik was niet een persoon die, uh, waarvan ze het gevoel had dat ze bedreigd werd door mij. en Ze kon mij vertrouwen. Maar daar waren bijvoorbeeld uh, de, de, de platenmaatschappijen en dat soort... Uh, dus alles wat zakelijk was, oeh. Uh... <laughs> en hoe zag dat eruit? Hoe ziet een woedende Nina Simone eruit? Nou, daar word je bang van. Maar schreeuwt ze? Schreeuwt ze, of? Uh, ja, met, uh, met een kracht waar... Uh, <laughs> Menig man op zijn been doet trillen. Uh, uh, ja, dat heb ik ook, ook gezien in het vak. Heel veel mensen waren gewoon erg bang voor haar. En, en werden onzeker door haar, haar persoonlijkheid. En ook journalisten, die, uh, die, uh, <laughs> die kwamen dan binnen in de hotelkamer, die moesten gaan zitten... En die zeiden nou ja, goed, euh, leuk dat je er bent, stel je eerst de vraag maar. En dan kwam er een of andere vraag over, my baby just cares for me. En dan keek Nina, zo'n journalist, diep in, in, in, in de ogen met die grote zwarte ogenwanden. En dan zei, heb je nou echt niks beters te vragen? Waarom kom je hier om mijn tijd te verdoen? Ik had niet in hun schoenen willen zitten. Nee, dat was een beetje lastig voor die mensen. Maar er waren weer anderen waar ze dan plotseling weer prima mee over wegkwamen. Dus ja. Sabrina, even, even nee. terug naar jou. Um, ze heeft een, een moeilijk leven gehad ook. Waarschijnlijk door hoe ze was en hoe non-conformistisch ze was. Um, mm -hmm. Waak je daarvoor ik dat je niet zo ver meegaat in het artiest zijn dat dat gebeurt? Um, ja, dat is natuurlijk wel iets waar je goed op moet letten. Maar um, ja, ja, ja. Ik, ik denk dat ze het zeker niet zo gewild heeft. Maar... Um, ja, het is wel zo gebeurd. Dus ja, het is, het is natuurlijk wel iets waar je voor moet waken. Maar soms loopt het leven zo. Ook zoals bij jou heb je ook soms die vulkaanachtige woede die uit je kan komen. Um, eerlijk gezegd niet. Oh, gelukkig. Nee. Dus ik hoef nee. niet bang te zijn. Dat weer. Ah. Weet je nog, Sabrina, de allereerste keer dat je een nummer van Nina Simone hoorde, kun je dat herinneren? Oeh, nou ja, ik was, net, ik was jong toen ik uh, uh, voor het eerste nummer van Nina Simone hoorde. Maar toen wist ik natuurlijk niet dat het Nina Simone was. Dus het onbewust um, is het wel in mijn, uh, ja, in mijn hoofd opgeslagen. Is het maar, een specifiek nummer dat je nog weet waar je was? Ja, het was maar Baby was. En, hoe... my baby, my baby just cares was en waar was je toen maar je dat hoorde? Dat weet, nee, dat weet ik echt niet meer. Ik denk gewoon thuis, mijn ouders die draaiden veel jazz en, en blues en soul, dus... Ik zou het wel uh, ergens thuis gehoord hebben. Maar uh, toen wist ik natuurlijk niet dat het Nina Simone was. Nee, maar met de paplepel het gewoon ingegoten. Gewoon een mooi liedje, weet je wel. Een, een ja. mooie stem. Ja. Ja. Sabrina, uh, je zei aan het begin um, dat je haar ook bewondert als zwarte vrouw. Nou is ze natuurlijk ook heeft ze geleefd in een periode... dat uh, uh, rassendiscriminatie in Amerika hoogtijdagen vierde. En ze heeft zich daar heftig tegen verzet. Heb je nog het ja. idee dat je... Dat je nog iets van haar strijd nu nodig hebt? Is het nog relevant? Hmm. Nou, het, is, het is natuurlijk niet te vergelijken. Um, uh, zeg maar hoe zij uh, toen moest vechten en uh, nou, hoe ik nu hier in Nederland leef, dat is zeker niet te vergelijken. Maar ik wil niet zeggen dat uh, alles nu uh, helemaal opgelost is. Dus dat wil ik ook wel niet zeggen. Uh, maar uh, het is zeker niet dat gevecht die zij heeft moeten vechten... dat, uh, dat heb ik uh, gelukkig niet. Nee, gelukkig nee. niet. Uh, meneer De Bruin, nog eventjes. Uh, ik moet een stap terug in de geschiedenis maken. Hoe komt een gewone Nederlandse jongen in aanraking met Nina Simone... en wordt daar beste vrienden mee? Hoe gebeurt zoiets? Ja, nou, ik, ik ging naar een, een concert... en dat was uitverkocht, dat was 1967, geloof ik zo... En uh, toen heb ik kans gezien het concertgebouw in Amsterdam binnen te komen met, uh, door het dragen van de, van, de, van de spullen van de muzikanten. En die uh, heb ik toen ik binnen, eenmaal binnen was neergezet. Ik ben vervolgens de zaal ingelopen. En Dina zat, oh, zat op het toneel achter de piano. Ik was een beetje. Dus wat dat, ik ben dat toneel opgeklommen en ik heb me voorgesteld als haar grootste fan in Nederland. En dat ik haar uh, geniaal uh, uh, artiest vond. Toen zei ze: Nou, als dat zo is, dan mag ik wel een stoel voor je laten komen. Dus uh, toen riep, riep ze naar iemand en die kwam een stoel brengen. En ik heb daarnaast die piano gezeten. En ze, we hebben wat gepraat. Toen zei ze: Nou ja, ik moet toch een beetje mijn vingers wat losmaken. Wat zal ik voor je spelen? Toen ze een stuk of drie dingen voor me gespeeld en gezongen. Toen begon het, uh, uh, de zaal ging open, dus toen moest het toneel leeg. En toen. Uh, heb ik met haar man en die straut gepraat... die nodigde me uit voor een party na het concert. En zo ben ik daarin gerold. En die kon altijd heel goed op schieten niemand. dat is altijd zo gebleven. Veertig jaar lang. Veertig jaar lang. Sabri ja, 38. Was, was een... Ja, ongelooflijk. Uh, Sabrina, ik kan me ook wel voorstellen als artiest... dat het heel intimiderend is om deze rol te mogen vervullen. Hoe eervol het ook is, maar dat het ook wel intimiderend is. Ja, zeker. Omdat uh, kijk, je kan natuurlijk haar nooit nadoen. We kunnen haar, we kunnen uh, ons ons best doen om uh, zo dicht mogelijk uh, bij het gevoel te komen um, uh, naar hoe ze was en uh, haar muziek uh, zo goed mogelijk uh, uh, in de voorstelling naar voren te brengen. Maar um, ja, soms is het wel een beetje. Je wil het gewoon ja. Ja, je wilt, je wilt zoveel mogelijk Nina zijn. Of in ieder geval het gevoel of wat zij, de boodschap die ze had in haar songs. Je wil het gewoon zo overbrengen um, um, ja, hoe ze dat hopelijk gewild had, weet je wel. Mm -hmm. Dus um, ja, je, je doet wel heel erg, uh, ja, je probeert, het. hoe zeg je dat, um, de eer van uh, haar geest en uh, de muziek uh, zeker hoog te houden. Waar te maken. Ik begrijp het ja. helemaal. Heel veel succes daarmee. Gerrit de Bruin en Sabrina Stark, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Ja, graag gedaan. Ja. Een aanstaande donderdag dus. De première van de theatervoorstelling Nina Simone Live... in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het is vijf voor twaalf. Hij heeft nog tot 15 mei en dan is het gebeurd. Nicolas Sarkozy is dan weer een gewone Fransman. Wauke van Scherburg, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Zou het besef bij Nicolas Sarkozy al zijn ingedaald... dat het echt voorbij is? Ja, ik denk het wel. En hoe ziet ja, dan... dat eruit... Uh, ik denk dat hij op dit moment bittere, bittere zwarte dagen uh, meemaakt. Maar hij heeft wel naartoe kunnen leven, want in de peilingen... Uh, het was wel een kantje boord, maar uh, toen uh, uh, Marine Le Pen uh, blanco stem afgaf... nou, toen had hij wel erg kunnen weten, ondanks de inspanningen... om wat van uh, uh, haar partij weg te snoepen, dat het voorbij was. En wat is dan beter voor een, hoe zal ik het zeggen... Rijkelijk gevuld ego. Wat is beter? Dat het dan een totale nederlaag is... en dat je net zo goed van de aardbodem geveegd kan worden? Of is het juist zo zuur dat het nipt is? Nou, als je zo'n rijkelijk gevuld ego hebt... prachtig woord trouwens... Euh, lijkt het toch prettiger om een nip te verliezen... dan dat je echt weggevaagd wordt. Ja, ja, dat je toch nog enigszins over straat kan misschien wel een ja, beetje. Ja. Um, hield je eigenlijk van Sarkozy... Uh, nee, nee, houden van. Ik weet niet of je zo van politie moet houden. Toen hij uh, uh, begon, was ik echt heel erg enthousiast over. Uh, echt, uh, ik was echt van overtuigd: hier is iemand die die idioot toestanden, de macht van de bonden gaat breken. Iemand die uh, gaat zorgen dat de werkweek er langer wordt. Want uh, ja, toen zag ik omheen de werkloosheid al groeien. Mm. Maar ja, hij heeft gewoon al die dingen niet, niet doorgepakt. Dus uh, op een gegeven moment was er ook wel lichtelijk teleurgesteld in hem. En wat heeft hem dan genekt uiteindelijk wat jou betreft? Lag het aan zijn eigen tekortkomingen of gewoon de omstandigheden? Uh, ja, want de stem, de stem op uh, Hollande is uh, vooral een stem tegen Sarko geweest. Maar wat hem genekt heeft is het feit dat onder zijn bewind de werkloosheid... is opgelopen ondanks zijn belofte. Uh, wat hem ook genekt heeft is dat hij toch een, een beetje een schrikbewind had... samen met uh, uh, Carla Bruni... Zij bepaalde bijvoorbeeld heel erg wat er uh, cultureel werd er vertoond. Uh, zij was zelfs in staat om uh, uh, echt in te grijpen in programma's. Als ze dacht dat het programma... Van vrienden van hun deed tot hun recht zouden komen. Echt? Dus het, ja, echt waar. Ze waren uh, echt een beetje ja, een beetje tsaristisch koppel, zullen we maar zeggen. En binnen dat zaristisch koppel, wie heeft dan het broekje aan? Of de broek moet ik eigenlijk zeggen? Uh, uh, uh, uh, ja, <laughs> ik, denk, ik denk in dit geval dat uh, hierover Carla Brui toch wel de grote bijzin was. Oh, ja. God. nou, we hebben gehoord dat hij weer zijn oude stiel van bedrijfsadvocaat gaat oppakken. Dat is toch maar niks ja. voor een oud-president? Ja, weet je, je heeft natuurlijk ongelooflijk veel geld kunnen uh, sparen inmiddels, want de Franse president krijgt een zeer royale uh, gage. Mm -hmm. Uh, en hoeft zelf niets te betalen. Dus die heeft vast kunnen Maar waar hij ook nog wel even druk mee zal zijn, is natuurlijk uh, dat we wat rechtszaken tegen hem gaan lopen. Dus. Uh, bijvoorbeeld over illegale financiering van zijn campagnes. Ja. Dus daar zal hij ook wel nog een tijdje ergens zijn. Hij is nog zijn. even bezig, uh, Wauke. Het spijt me. Ik moet je onderbreken. Hij gaat misschien ook wel daarna naar de d'Azur. Hartelijk dank, Wauke van <laughs> voor dit. En uh, dank voor het luisteren. Morgen zit hier Miek van der Wij. Graag tot morgen. Ja,